4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het noorden en oosten zijn de grootste problemen met de IJssel voorbij. De snelweg A35 tussen Enschede en Almelo is weer open. Eerder vannacht werd de snelweg afgesloten omdat het te glad werd. Op een aantal plaatsen waren slippartijen en zelfs strooiwagens konden er niet rijden. Het KNMI waarschuwt nog voor extreme gladheid in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De IJssel trekt langzaam naar het zuiden. In Brabant en Limburg kan het nog lang glad blijven. Bij ongelukken door gladheid in Friesland en Groningen kwamen gisteravond twee mensen om het leven. In Landgraaf in Limburg heeft vannacht een uitslaande brand gewoed in een huis met een hennepplantage. Er was niemand in het huis. De brand brak uit op de verdieping met de plantage en daar bleven alleen verkoolde resten van over. Of de brand is veroorzaakt door de hennepplantage is niet duidelijk. Het huis is onbewoonbaar geworden. De bewoners naast het uitgebrande pand in Landgraaf kunnen ook niet terug naar huis. In de Amerikaanse staat Mississippi kunnen twee zwarte zussen vrijkomen uit de gevangenis als de een de ander een nier afstaat. De gouverneur van Mississippi wil op die manier afkomen... van de dialysebehandeling van de ene zus... die de staat 190.000 dollar per jaar kost. De zusters zitten al 16 jaar vast... omdat ze geholpen zouden hebben bij een overval... waarbij 11 dollar werd buitgemaakt. Ze zouden twee mannen in een hinderlaag hebben gelokt... en die vervolgens door anderen in elkaar... die vervolgens door anderen in elkaar werden geslagen en beroofd. De zusters kregen levenslang. In de Amerikaanse media zijn ze een symbool geworden... voor de extreme straffen... Die zwarten en soms krijgen voor lichte te vergrijpen. Dan het weer nog. Vannacht in het noorden af en toe motregen en dichte mist. In de oostelijke helft van het land is er kans op gladheid door ijzel En de neerslag trekt naar het zuiden. Het wordt plus 1 graad in het oosten tot plus 5 in het westen. De jaarwisseling verloopt overwegend droog. En nieuwjaarsdag gaat het weer regenen. Dit was het in journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Zuster, Astrid de Jong. Hoe vaak komt het voor dat er 53 weken in een jaar zitten? Heb je tips voor Douwe om zijn vliegangst te overwinnen? En uh, Johan wil graag weten of er nog steeds encyclopedieën worden uitgegeven. Dat zijn zo'n beetje de vragen die nog openstaan. Je kunt bellen naar 0800-1121 als je het antwoord weet... en ook als je een nieuwe vraag wilt stellen in deze uitzending. Mailen mag ook naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. En kom vooral ook even kijken op de chat, www.nachtzuster.net. Maar vragen en antwoorden gaan het snelste via 0800-1121.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 God knows where I'm going but me, I don't care Lord, this is the life for me, Lord, oh Lord, this is the life for me, but I don't want to die in a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 Oh I don't wanna die in an air disaster van Albert Hammond. Ja, volgens mij wil niemand dat. Maar mooie titel van een plaat en heel toepasselijk... naar aanleiding van het feit dat we tips zoeken voor Douwe... om zijn vliegangst te overwinnen. En Dennis kwam al met een goede tip om in het middenpad te gaan zitten... dat je in ieder geval niet naar buiten hoeft te kijken. Dat kan bij veel mensen toch een hoop schelen. Heb jij nog adviezen? 0800-1121. Um, Anneke? Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Ja, goeienacht. Mag ik mij betreft goeiemorgen wezen? Goedemorgen Anneke. Als de nieuwsdiensten ervoor komen, luister jij er dan ook naar? Ja, meestal wel. Oh, nou want het is, nee, ik heb het nou net niet gehoord, want toen zat ik op toilet. Maar uh, <laughs> het is... Ja, zeg maar. Nee, ga door. <laughs> nee, want ik wil zeggen, Groningen en, en uh, uh, Drenthe, dat is op het moment, uh, zeg maar, er is die weersverwachting voor ingetrokken. Ja. Maar Overijssel en Utrecht en Limburg en Brabant is nog steeds spekglad. Ja. Dus dan weet je dat ze straks. Ja, dan weet ik dat. Maar als, voordat ik naar huis rijd, ja. dan uh, loop ik even langs Jan, Jan, Jan van Putten, die zit hier zeg maar achter. Ja. En dan zeg ik, Jan doe mij even het nieuws, even persoonlijk. Oh, ja. En dan zegt, dan zegt hij: uh, Goedemorgen Astrid Jong. Ik kan u vertellen dat het glad is in bepaalde delen van Nederland. En dan en dan ja. doet hij nog even zo'n nieuws voor mij. Oh ja, op zo'n manier. Dat is heel vriendelijk altijd. Ja, nou, dat is toch leuk? En dan uh, weet ik in ieder geval in ieder geval wat er bij mij in de buurt speelt. Ja, ja, ja, maar eens. dankjewel, ik waardeer het heel erg. Waar bel je over, Anneke? Nou, ten eerste, dit is misschien wel een hele domme vraag. Wij hebben, thuis, wij hebben hier geen computer, er is mijn man eigenlijk net iets te oud voor. Die, die snapt bepaalde dingen al niet meer en ik voelde niet voor. Maar dan hoor je iedere keer hoor je dingen over uh, twitteren. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? <lacht> <lacht> <Niet lachen. lacht> en die, die twittert en die twittert en... <lacht> Maar wat is dat nou? Dat is wat moet je aan het doen en zo? <laughs> Misschien is dat een stomme vraag, hè? Nee, het is helemaal geen stomme vraag. Maar het is net, het is net zoiets voor mij. Is het net zoiets als van, nou, Ik hoor iedereen over koffie zetten. Maar wat is dat nou precies? Wat, hoe doe je dat? <laughs> ja, ja. Zo klinkt het voor mij een beetje. Maar, maar als je geen computer hebt, dan is het... Maar wacht even, hoor, even voor mijn uh, beeldvorming. Je hebt geen computer? Nee. Want, eh, um, uh, uh, je man is het. Hoe oud is je man? Nou, die is net 76 geworden. Oh dus uh, die, begint al een, die begint een heel klein beetje uh, zeg maar nou ik kan eigenlijk nog niet zeggen te dementeren maar ik hoor al steeds vaker uh, god hoe moet dat nou en we hebben dus wel een dvd nou dan ben ik degene en uh, weer wel voor uh, films af te draaien en zo Daar ben ik degene die zeg maar eigenlijk alles opneemt en ook alles weer afdraait yeah. en dat snapt hij gewoon niet meer dus uh, wat dat betreft hoeft er bij mij geen komen, ik, ik, ik voel er zelf niet zoveel voor, het, het interesseert me niet maar dus wat dat betreft hoef ik dus geen een computer in huis te halen. Maar, uh, maar Anneke, heb je geen kinderen? Nee. Oh ja, dat scheelt wel. Want me meestal voor wat oudere mensen is het heel fijn om een computer te hebben... zodat ze met uh, kinderen en kleinkinderen kunnen, ja. kunnen mailen ja. en dat soort ja. dingen. Ja. Maar je weet wel wat mailen is. Jawel. Maar hoe dat weet je weet dat dan? Nou, dat, dat, dat, dat hoor je dan wel eens van, van, van je buurvrouw of wat, of van de buurman dat er dus een, een berichtje doorgemaild wordt. dan kom, komt er zo'n papier bij, komt er een uit, zeg maar, bij wijze van spreken met Groningen of komt het dus zeg maar dan, komt er dan bij jezelf binnen dat uh, zeg maar bij de buurman dan hè, of bij de buurvrouw. Ja. dus. Ja. Want ze ook wel eens als, als er vragen als komen, als mijn man naar Groningen moet naar het ziekenhuis, dan uh, kunnen we het ook mailen. Nee, dat kan niet, want we hebben geen computer. Ja, nou, dat vind ik ook. Ik vind je moet er niet van uitgaan dat iedereen, uh, iedereen het, dat maar uh, kan. Dat vind ik ook. Dat, ja. dat, dat, dat is net zoiets als uh, uh, vroeger, vroeger zo of je iets kon faxen. Denk ik, ja, maar dan moet ik ja. zeker een fax in huis hebben. Nu helemaal betoeterd. Ja. Ja. Maar een computer, een computer wordt wel steeds meer gemeen. goed En het is voor een hoop dingen heel handig. En ik vind het echt super lief dat je mij vraagt om je even Twitter uit te leggen. <lacht> ja, maar... Nou ja, er mag ook wel gebeld worden over hoor. Dat maakt me oh. niet uit. Ja, maar ik kan het je gewoon wel vertellen, want nou, ik Twitter de dat... hele dag. Oh, nou vertel het dan maar. Ja. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel, want uh, zoals, je, zoals je mail hebt en zoals je ook op de mobiele telefoon sms hebt, heb je dat ook wel uh, voorbij zien komen? Ik heb wel een mobiel, maar dan sla je me dood. Dus ik weet ook niet hoe ik e e sms moet. Maar je, je begrijpt wel dat je op je telefoon kleine berichtjes kunt ontvangen. Ja. Dat je een berichtje in het scherm kunt zien. Nou, zo is het ook op de computer. Alleen dan kun je een berichtje plaatsen. Dat iedereen die zegt van nou, ik, uh, ik ben heel benieuwd wat Anneke vandaag te melden heeft. Ja. En dan kan iedereen, kan als jij zeg maar uh, apenstaatje Anneke bent op Twitter. Ja. stel, je bent Apenstaatje Anneke, dan kan iedereen op Apenstaatje Anneke even kijken wat jij die dag hebt gemeld. Dus dan heb jij bijvoorbeeld gezegd, uh, ik ga vandaag met mijn man even naar het ziekenhuis. En dan denk ja. ik, goh, ik ga even kijken hoe het met Anneke is. En dan zie ik, oh, ze is vandaag naar het ziekenhuis. Ja, op sommige. En, en iedereen doet dat een beetje door elkaar heen. Dus je kunt zo uh, uh, van al je vrienden en kennissen uh, kun je kijken wat ze die dag aan het doen zijn. Ja, ja. En Juist. En, en dan eindigt het nog niet bij. Want als je dan uh, bepaalde mensen volgt, uh, dan, uh, als je mij bijvoorbeeld volgt... dan lees je vaak een berichtje van... oh, er is dit en dit uh, in, uh, met een radiopresentator gebeurd. Of er is dat en dat in kampen gebeurd. Want dat ja. zijn dan dingetjes die ik er nog op zet. En iemand anders is bijvoorbeeld specialist op het gebied van vogeltjes. En die zet er de hele dag even op wat er met de, in de vogeltjesland is gebeurd. Ja, ja. En het is, het, het, het, ik moet eerlijk zeggen dat toen ik ging twitteren... dat ik twee weken dacht van, nou ja, het is dat ik graag bij wil blijven... dat ik wil weten waar iedereen druk mee is. Maar ik vind er helemaal niks aan. Uh -huh. En toen had ik de smaak te pakken. Ja, op zo'n Ja. Nou ja, goed, ik ben ik in ieder geval uh, daar ook weer een klein beetje wijzer over. Maar wat ze, ik... nu, wat ze nu vaak bij televisieprogramma's doen... Ja. ...is dan kun je... Uh, ik roep maar wat, ik maak een televisieprogramma over tuinieren... Ja. En dan zeg ik, nou, je kunt op Twitter kun je laten weten... welke bloemen jij het liefst in de tuin hebt staan. En dan gaat iedereen die dat hoort, die gaat op, dan ga jij dus op je apenstaartje Anneke zetten. Ik, heb, uh, ik ben uh, dol op uh, um, pioenrozen. Uh -uh. En dan kunnen ze dus bij dat televisieprogramma zo in één keer zien... waar heel veel mensen die op dat moment zitten te kijken... wat die voor planten in de tuin hebben staan. En dan kunnen ze op de televisie weer roepen... nou, de meeste mensen die naar dit programma kijken... die uh, hebben pioenrozen in de tuin staan... Ja. En daarom heeft iedereen het opeens over twitteren, want het is een hele ja, ja. makkelijke manier om te peilen hoe je kijkers over bepaalde dingen denken. Alleen heel veel televisieprogramma's begrijpen nog niet dat twitteraars niet hetzelfde is als alle kijkers. Nee. Ben, ben ik nu heel ingewikkeld aan het praten? Nou, een beetje, maar ja. ik, snap, uh, ik, ik begrijp, het, uh, begrijp het toch wel wat meer van nu dan voor die tijd. Ja. Nou ja, het is gewoon een kwestie van korte berichtjes met elkaar uitwisselen. En het is, uh, ik moet zeggen, het is wel bij veel mensen uh, maakt het inmiddels gewoon uh, een, een onderdeel uit van je leven. Dus in plaats van ja. dat je je moeder belt, zet je even op Twitter wat je aan het doen bent. Ja, op zo'n manier. Ja, ja. ja. Nou, en dan heb ik, ik ben net even naar beneden geweest, want mijn man, die, dat heb ik je al eerder verteld, die is overdag wakker, is eh, ja. nachts wakker en die slaapt overdag. Ja. Dat bekam, omdat wij dus geen computer hebben, hebben wij dus wel eh, encyclopedieën in huis. Oh. En die zijn nog steeds wel eh, verkrijgbaar. Eerlijk waar? Ja. In de boekwinkel? Okay. In een boekwinkel ja. En misschien hmm. uh, als je zo'n hele serie wil hebben. Ik heb, uh, we hebben twee, series uh, een grote winkelprint van twintig stuks. En een kleine, een kleine van twintig stuks. Maar en ook in de tijd met de supplement, maar die, daar zijn we maar van afgestapt, want daar blijf je mee aan de gang. Maar Anneke, maar, wat, wat ik... moet je nou met drie encyclopedieën van twintig stuks? Oh, twee eigenlijk, hè? Een, een, een, een grote. Nou, omdat in die kleine, uh, die kleine winkelprint is iets handiger te, uh, zeg maar te hanteren. Zoek oh. je dat makkelijker in op dan die hele die, die, die, die, die, die grote boeken die zo zwaar zijn. En die grote die gebruik je alleen als je ook plaatjes erbij wil kijken? Nou, die, dat, dat zit ons ook wel een klein beetje in, in de kleine Er zitten ook wel plaatjes bij. <laughs> maar mijn man, mijn man die uh, gebruikt hem erg veel. Oh. Dat, dat is altijd als een type geweest. Uh, die uh, als hij wat uh, gelezen heeft. En nou ja, er is zeg maar een woord wat hij uh, niet begrijpt. Maar wat, wat nou, even mee opzoeken in de encyclopedie. Oh, maar die zou ook een plezier kunnen beleven dan nog aan internet hoor. Ja, maar dat zeg ik, dat zeg ik net. Dat zal ik hem anders weer uit moeten leggen. Dus, uh, ja, dat ben je ook en, weer. Ja, en, dus, want ja, er staat ik... niet in de encyclopedie hoe je moet twitteren. ja. Nee, dat is jammer. Nee. <laughs> en dan heb uh, ik nog want dat was uh, over dat jij en jou. Dat, ja. uh, daar, valt, daar valt mijn man ook soms over. Hij oh. zegt verdorie, gou er nou toch eens een keer op met je jij en jou en zeg toch gewoon u op de achternaam. Maar zegt maar hij ik, dat tegen mij? Of zegt nee, dat hij dat zegt te... nee, dat zegt hij tegen mij. En ik ben ook heel makkelijk dat ik nou toch wat makkelijker overstap op jij en jou. Yeah, yeah. Maar dit, jouw programma, daar heb je het weer, jouw programma luister ik dus ook al een paar jaar af. Eerst op de zaterdagavond, nu dus op de donderdagnacht. Yeah. En doordat je je eigenlijk al meldt met, met, met je voornaam yeah. en, en je toch het idee bij wat, uh, ja, wat amicaler met elkaar omgaat, heb je veel gehoord dat je jij en jou ja. zegt? Nou, en... ik zou het persoonlijk verschrikkelijk vinden als mensen u tegen me gingen zeggen. Ja, omdat je zelf nog redelijk jong bent. Nou, het uh, heeft denk ik, ja, het is ook een uh, leeftijdding. Maar het heeft ook te maken met. Um, uh, er ontstaat dan een soort afstandelijke manier. Inderdaad. Nou, het, eigenlijk zei je dat net uh, uh, heel kloppend. Dat, het, dat dan klinkt het afstandelijker. En we zitten ja. toch. Ja, kijk Anneke, het is uh, kwart over vier in de nacht. En jij belt mij op om, om even iets te vragen. En, en ik uh, uh, mag even met jou praten en even kijken of er nog weer iemand anders belt met een antwoord. En dat, dat wordt meteen allemaal zo officieel en, en correct. Ja. Als ik zeg nou u heeft me gebeld. En we gaan eens even, dan krijg ik ook de neiging om te gaan zeggen. We gaan eens even inspecteren of er misschien nog belangstellenden zijn. Om eventueel een bijdrage te leveren aan dit programma. Ja, ja, ja. Het klinkt op een of andere manier een beetje afstandelijk. Maar ik ja. vind wel, als uh, uh, Annemarie dat zo zegt, dan denk ik, dan moet ik daar zeker even rekening mee houden. En daarom mm -hmm. doe ik vannacht de steekproef. Maar, maar hoeveel jaar ben jij, Anneke? Ik word over 14 dagen 69. Ja, maar toch mag ik jij zeggen tegen jou. Ja hoor. En, hoe, ik... en, jou, en jouw man was 76, hè? Die is net 76 geworden, maar ja. Maar stel dat ik die aan de telefoon had, zou die het prettiger vinden als ik u zei. Nou, dat weet ik niet. Dus, uh, hij zal dus in ieder geval voorlopig eerst niet met uh, Jaap, zo heet hij dus. Zal hij zich uh, melden en zal hij gewoon zeggen met Piek. Onze achternaam is, of zijn achternaam is dus uh, Piek in de oh. Ketbel. Oh, ik dacht het. Ik dus... dacht het is een beetje raar. Hij heet Jaap en zegt dat hij Piet heet, maar dat is zijn achternaam. Nee, Pieck. Ja. Met een kaart. Oh, Piek. Alfijn. Echt? Ja, Piek. Oh. Ja. Als, uh, als je de kaart gekregen hebt, dan moet je. De, daar staat onze achternaam op. Ja, maar dit is dus verschrikkelijk. Wat ik dan? heb dus. Er zijn zoveel mensen die zo lief zijn geweest om mij een kaartje te sturen. Ja. Maar ze liggen op kantoor bij, bij uh, Max. En, en daar is iedereen op vakantie nu. Ach jee, vandaar natuurlijk. Ja. ja, en ik moet eerlijk ja. zeggen, ik zit hier natuurlijk altijd midden in de nacht. Dus maar ik ja. moet even een keertje naar Hilversum rijden om mijn post op te halen. Ja, ja. Dat, dat is toch heen. ook wat, hè? Maar ja. dat, ga, dat ga ik doen hoor. Ik heb het beloofd en ik ga ook ja. uh, uh, antwoord geven. Maar dan weet ik in ieder geval dat uh, Anneke en Jaap piek. Weet ik in, ja, in ieder ik geval ga... meteen wie het zijn. Ja, ja, ja, ja. En, Blackie staat, en Blackie staat er ook nog staat bij. Staat Blackie op, dus, er ook bij uh, op? Heeft hij uh, zelf een ja. pootje gezet? Nee, dat is, oh. want dan was hij niet in de buurt. Was, uh, dan, dan moet hij van, met, van de tafel af. Want dan stoort oh, ja. hij mij met schrijven. Nee, dat is ook zo. Dan moet hij eventjes iets voor zichzelf gaan doen. Ja, nou, nou, nu hang ik op, oh. ja? Ja, het is goed. Ik okay. wens je een prettig uit. <laughs> het Hetzelfde. Weer tot, toch weer tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dag Anneke. Ja. Dag. Nou. Ja. 0800-1121 Voor nieuwe vragen Gaan wij naar een tweet luisteren van de police Maar dan in een fles Message in a bottle searching up We zouden een nieuwe versie moeten maken, sending out the -E TWEET, oftewel sending out the tweet, oftewel twitteren. Nou, we hebben het net even kort over gehad, maar er is weer ruimte voor nieuwe vragen. En die kun je uh, stellen via 0800-1121. Um, ja, je kunt dus uh, ook als je wilt mailen naar nachtzusterapestaartjeomroepmax.nl. En uh, je moet ook vooral uh, blijven luisteren natuurlijk... want we zitten heel druk te chatten ondertussen op www.nachtzuster.net. En um, uh, een paar van die chatters die daar aan het meebabbelen zijn... die zitten hier in de studio, Beer, Barb en Jos. En uh, één chatter zit als het goed is ergens in Wormer en dat is Eline... maar die hangt tegelijkertijd ook nog aan de telefoon. Toch Eline? Ja, dat klopt. Het is oh, ja. ongelooflijk. Wat zijn we multimediaal bezig vannacht... Ontzettend. Ja, je krijgt een groeten van Beerbarp en Jos. Oké, okay, goedjes terug. Nou, goedjes terug, jongens. Ja, ze nou, zijn volgens mij een beetje in slaap gedommeld. Ja. Oh. <laughs> Waar belde je over, Eline? Uh, ik belde voor een vraag ja. uh, over verkeerslicht en de zijnen bij het spoor. Ja. Uh, bij de zijnen van het spoor zit het rode licht onder. En bij het verkeerslicht het rode licht boven. Ja. Dat vind ik nogal verwarrend. Maar is het, ik, weet, ik let nooit op zijnen uh, op bij het spoor, maar is het niet alleen rood licht? Nee, dat is rood uh, en oranje en groen. Oh, net de onder bij de verkeerslichten. Het staat precies ondersteboven? Precies ondersteboven, ja. Oh. En waar is jou dat opgevallen? Want er rijdt helemaal geen trein in Wormer. Nou, ik wordt met veer wel. Ja. Oh, oké. Okay. Dan ga je even langs het spoor staan. Dus, uh... Ga je vaak met de trein? Regelmatig, ja. Ja, dan uh, valt het je op, inderdaad. Ja, ik doe ja, dat nooit. Ja. Ja. Hoe is het de laatste tijd met de treinen? Ga, gaan ze een beetje. Uh, als ze rijden, dan gaat het goed. Ja, ja. als ze rijden, dan, als ze rijden en ze zijn op tijd en ze stoppen niet halverwege, dan gaat het goed. Dan gaat het heel erg goed, ja. vijfde <lacht> keer ben ik een hele dag met spoorweg geweest en nou, niks anders dan vertraging gehad. En ja, nou ja, dat is het. Ik weet niet nooit of het nou uh, de wet van Murphy is, maar als ik met de trein ga, dan gaat het ook altijd dramatisch mis. Nou, bij mij gaat het meestal goed. Ja, zie je Ik moet gewoon vaker gaan. Dan, uh, ga, dan uh, gaat het gemiddelde. Ja, ik, ik ga een regelmatig beter naar Tilburg toe. En dat gaat er eigenlijk. Dus eigenlijk tot nu toe. Op één keer na nou, is dat, uh, is dat, is dat, is dat niet, één keer is dat niet goed gegaan. En daar is het wel goed gegaan. Maar van Wormer naar Tilburg, Wormenveer naar Tilburg, hoeveel keer moet je dan overstappen? Even kijken in Amsterdam en, en in den Bosch, Dat is twee keer. Oh, dat is toch wel een risico. In één keer reed de trein uh, het station voorbij. Echt? Ja. Ah, maar dan vraag dus, me dat ik me zou je dan als machinist straf krijgen? Ik zou het niet weten, maar ze zeiden helemaal niks Konden kunnen kunnen de machinist. We moesten het station verder eruit. Oh, oh, oh, oh. en dan weer terug, hè? <laughs> oh, verschrikkelijk, ja. Nou, maar goed. Het was, uh, in, in Brabant, bij Gilsverij, moesten we eruit. <laughs> en dan moet je wachten tot de trein de andere kant op ja, de komt. Ja, ook nog een kwartier wachten met z'n allen. Hè, gezellig. En dan krijg je gratis een kopje koffie zonder suiker. Nee, natuurlijk niet, want dat hebben ze daar niet. Nee, dat hadden ze niet rijden. Nee. Nee. <laughs> nou, um, ja, waarom staan de stoplichten op het spoor andersom dan de normale Verkeersle stoplichten langs de Seine weg? Zijn het, hè? Ja. Ja, oh, sorry. In het verkeer zijn het verkeerslichten, geen stoplichten. Alsof ja. De brigadierkvaart. Wat is een stoplicht dan? Uh, dat is een licht bij, uh, bij een brug of zo. Dat is een stoplicht. Of bij een spoorwegovergang. Ja, dat is ook een stoplicht. Maar is, een stoplicht is, een, is een verkeerslicht niet een stoplicht? Uh, nee, een verkeerslicht, dat, als het groen staat, is geen stoplicht natuurlijk. Maar als het op rood staat, een rood verkeerslicht is een stoplicht. Ja, eigenlijk ah, okay. wel, ja. Ja, dat klopt, ja. Goh, wat is dit toch een uh, educatief programma, hè? Ja, en dan vraag ik me ook nog af. Het middelste licht is het naar geel of oranje. Ja, dat, uh, dat is volgens mij een, puur een verschil van mening. Ja, geloof het ook, ja. Want het is net uh, of je oker, geel, oranje of dat... Uh, of je dat oranje... Of, ja... Goed, dus is het middelste licht oranje of geel? Volgens mij is het oranje, want ik hoor nooit iemand zeggen dat het, het verkeerslicht stond op, uh, op geel. Nee, dat hoor ik ook nooit zeggen. Nee, maar dus was, het, ik mag dus wel op, op internet, want ik heb natuurlijk eventjes van de voordeptjes opgezocht. Of het op ja, ja. Dat het dat officieel geel licht moet zijn. Dus hmm. Ik denk, nou, er zullen allemaal verkeerde lampen erin zitten. Ja, dan doen ze het op een boel plekken verkeerd. Ja. En nee, maar volgens mij mogen we gezoef, gevoeglijk aannemen dat het oranje is. Nou, oké, okay. neem het wat aan. Ja, en dan, uh, voor, oh, dan moet ik... Bij de trein mag ik ook niet verkeerslicht zeggen, maar ik mag ook niet treinlicht zeggen. Dus wat moet ik nou straks zeggen als ik de vraag nog een keer wil herhalen? Het? En bij de trein is het een zijn. Het zijn. Het zijn, het zijn, ja. het zijn bij de trein... Het zijn bij de trein en het verkeerslicht bij het... Uh, ja, dus, dus uh, waarom dus, de zijn er bij de, de treinen natuurlijk. ondersteboven zijn. Nou, ik doe, ik doe, mijn hart, hart, ik doe echt enorm mijn best, enorme <laughs> Oké, okay, Bedankt, maar. hè. Oké, okay, 20 jaar wisseling. Ja, hetzelfde. Het 2011, Hetzelfde. Tot snel, okay. Eline. Daag. Doei. doei. 0800-1121. Over de zijne bij de treinen. Kan ik mooi train draaien? Prachtig liedje. Drops of Jupiter is dit. That she's back in the drops of Jupiter in her head.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 Best, so I'm not saying that you ever had in me, but tell me. Hij heeft echt een, een prachtig nummer met dat mooie zinnetje erin. Did you, um, did you? Miss me while you were looking for yourself out there. Oftewel, heb je me gemist terwijl je naar jezelf aan het zoeken was, daar? Dat vind ik echt een keer weer zo'n mooi, mooi uh, zinnetje. Train heet de band. En dat was uh, naar aanleiding van de vraag van Eline... waarom de zijnen van de treinen precies andersom staan dan de verkeerslichten... met uh, uh, groen onder en uh, rood boven bij de verkeerslichten... maar rood boven en groen... Nee, rood onder en groen boven bij de seinen van de trein. Het gaat nog heel veel verwarring bij mij in ieder geval opleveren. Maar uh, jij weet misschien wel hoe het zit en belt even naar 0800-1121. Meneer Van der Kas. Van der Pas. Meneer Van der Pas. Ja, Ton van der Pas. hoor. Meneer Ton. Ja, uh, ik uh, kom uh, in... Uh Tegenwoordig, gewoon bij het uh, presenteren van allerlei liederen... Ja. ...kom ik het woord Facebook tegen. Ja. In het woordenboek. Ja. Of, of ja, in de, in, in, in de krant en uh, in Franse, Engelse kranten... ...maar ook in Nederlandse kranten. Ja. En ik heb het groot woordenboek Engels-Nederlands van Van Dalen ...heb ik voor me. Ja. Maar daar komt dat woord Facebook niet in voor. Nee. En mijn vraag is... Wat is, welk boek heet nou Facebook? Maar waar, waar, zit, waar komt u het tegen, dat woord? Uh, ik kom het tegen uh, als ik een kwartier uh, uh, uh, jullie uh, zender volg. Ja. Dan wordt het minstens een keer gebruikt. Nee, maar ik ben, ik ben nu al 2,5 uur aan het praten... en ik had nog niet één keer het woord Facebook gebruikt. Nee? Nee. Weet u wat het is eigenlijk? Ik, ben, ik weet wel wat het is, ja. Zou je me dat willen vertellen dan? <laughs> ja. Want ik vind, ik, ik vind het inderdaad ook niet in al die woordenboeken. Nee. Maar op welke schrijfwijze zoekt u dan? F-A-C-E... Ja. B-O-O-K. Nou, maar dat doet u dan al heel goed. Ja, natuurlijk. Ja, nou ja. Nee, ik, ja. Ik, ik, ik dacht, als u gaat zoeken op Facebook... Nee, nee, nee. Dan nee. bent ik, ik, ik zit het bij het Engels, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. En, maar u zoekt niet op internet... Dat heb ik. ik weet helemaal niet waar ik dat moet zoeken. Ik heb <laughs> geen computer of zo. Hoor. Nee, precies. Nee. Dat, dat, dat kan ik al een beetje concluderen. Ja. Maar ik ben zo benieuwd waar u het dan hoort. Want waar zeggen mensen nou... Mensen. Wie, wie zegt er nou Facebook dan op mensen de radio? Dus eenmaal per half jaar. Per half uur, oh, per half uur. <laughs> dan ja. wordt er Facebook gezegd. Ja. En, en u kunt uit de context dan niet opmaken wat ze bedoelen. Ik weet niet wat ze nou precies bedoelen, nee. nee. Nou, en dan ik... ben ik eigenlijk toch wel naar een ander woord aan het zoeken, maar dat weet ik niet meer. Want ik ben er al een paar dagen, loop ik er mee rond. Hives. En, en uh, met mijn 85 jaar. Ja, echt? Oh. Ja. <laughs> en, en, maar ik wil dat nog weten voor ik de, de, de, de hoe heet dat, uh, de hoek omgaan. Nou ja, ja, maar, ja maar meneer, meneer Van der Past toch? Ja. Ik ja. wil het u best vertellen, maar dan moet u wel beloven dat u niet meteen naar de hoek omgaat. Oh nee, oh nee, absoluut niet. Dan ga ik heel trots dat overal vertellen. <lacht> nee, maar dan kan ik het u namelijk beter niet vertellen, want dan gaat u nog een tijdje mee totdat u erachter nee, nee, bent. Nee, dat, dat zou mijn dood zijn. <lacht> <lacht> nee, dit is nu. Dit, nu bent u heel tegenstrijdig hoor. Dat u... <lacht> Natuurlijk, ja, ja. Nee, ik kan het u wel vertellen. Het is, Facebook is een. Um, ik heb net aan uh, Anneke uitgelegd wat Twitter was. Ja. Heeft u toen meegeluisterd of dacht u van nou, dan ga ik even iets voor mezelf doen? Ik heb dat inderdaad, inderdaad, ik zou het niet kunnen herhalen. Nee, nee maar nee. dat is uh, vaak zo met dit programma. Maar het is: uh, uh, uh, je hebt op de computer, uh, kun je een pagina aanmaken waarin je allemaal informatie uh, van jezelf zet. Dus als ik bijvoorbeeld uh, een pagina aanmaak, dan zou ik daarin zetten dat ik uh, presentator ben bij Max. En uh, daarnaast uh, af en toe werk als uh, radiomaker en dat ik ook uh, uh, uh, cursussen geef en dat ik ook... Uh, ik drie telefoontjes beantwoord. Ook uh, nog, nou, net wat u wil. En drie uh, kinderen heb en dat ik alles weet van kampen. En dat, uh, dat zou ik dan op die pagina zetten en met een fotootje erbij en dat soort dingen. En er zijn heel veel mensen die dat doen. En dan kun je dus, uh, uh, ik kan op die pagina ook een, uh, een verwijzing zetten naar alle mensen die ik goed ken. Dus dan staat er ja, ook een verwijzing ja, ja. naar uw pagina... en een verwijzing naar de pagina van mijn moeder. En, ja. nou, en dat systeem... Sorry, maar ik heb geen pagina. Nee, hoor. maar luistert u nou even, oh, meneer ja, Van der Pas... want sorry. ik ben het aan het sorry. uitleggen. Ja. Ja. Maar dat systeem, ja. dat heet Facebook... Ja. En dat is waarschijnlijk vernoemd naar een uh, dat het eigenlijk een soort boek op internet is met alle gezichten. Een soort smoelenboek wat je vroeger vaak had uh, bij een ja, bedrijf. Dan ja, kreeg je een ja. printje met alle gezichten. Ja, en... ja, ja nou, dat is, toch vind ik erg leuk. Dat maakt het al een stuk duidelijker. Ja, dat ja. is die en die van de afdeling administratie. Ach, en, ja. dat is die. Nou ja, en Facebook oh, is eigenlijk ja. één groot smoelenboek op internet. Ja. En uh, uh, uh, dat heet Facebook. Dat is ooit ontdekt door een stel uh, jongens uh, in Amerika. Die wilden met klasgenoten wilden ze een soort smoelenboek hebben. En dat is toen volledig uit de hand gelopen. En inmiddels heb, hebben over de hele wereld miljoenen mensen een pagina in dat boek. En dat heet Facebook. Een uh, Facebook, ja. En heel veel programma's, want zo kom, ik denk dat u het daarom nog wel eens hoort. Heel veel programma's hebben... Te, vroeger had een programma een website waar ze alle informatie op zetten... En nu hebben veel programma's dat nog steeds wel. Maar omdat het voor, voor doorsnee medewerkers van een radioprogramma... wat makkelijker is om zo'n Facebookpagina bij te houden... En actueel te maken, We hebben heel veel programma's ook een Facebookpagina. Dus dan zeggen ze, ja. welk plaatje wilt u nu... of welk muziekje wilt u nu horen op de radio? Kijk even op onze Facebookpagina, zeggen ze dan, denk ik. Maar, maar wat staat er dan op die Facebookpagina? Ja, dat verschilt natuurlijk per programma... maar op mijn Facebookpagina staat eigenlijk alleen maar... waar ik zoal gewerkt heb. Weet je weet dat het woord in de grote vandalen nauwelijks voorkomt? Ja, maar het bestaat ook nog helemaal niet zo lang dat Facebook... Nee nee nee nee nee. En het is ook, het is een beetje. Uh, je hebt nog veel meer van dat soort systemen, want je hebt ook hives. Dat is eigenlijk net zoiets, en dat is ja. onder jongeren weer heel populair. Ja ja. En je dat hebt. Ook zo hoor, inderdaad. Ja ja ja. En je hebt Twitter, en dat is dan een heel ander systeem. Maar dat is, dat, ja, dat is ook een, een manier... En dat noemen ze allemaal bij elkaar, noemen ze dat social media... oftewel sociale media, oftewel ah, uh, manieren ja, ja, om via ja, de computer... Ja, ja, ja. weer vriendschappen en kennissenkringen ja, aan te... Die term social media, die staat helemaal niet in dat woordenboek. En het is dus de, de, het groot woordenboek Engels-Nederlands... wat ik voor hem heb liggen, ja. van Van Dalen. Maar van wanneer is dat, meneer Van der Bas? Ja, dat... dat uh, inderdaad. Het uh, is van 1984. Ja, maar toen hadden we nog pas net internet. Ja, ja. Toen ja, bestond ja. Facebook nog helemaal niet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, inderdaad, het bestond nog niet, nee. Maar u heeft geen computer? Nee. Want ik zou bijna een Facebook-pagina voor u aanmaken. De ja? Ja, ik, of de meneer van de Pas, Hive... Ja, nou, ik zou haast willen zeggen, als u dat zou willen doen... want eerlijk hoor, ik zit met een paar woordenboeken ja. voor me... en uh, het staat er gewoon helemaal niet in, dat nee. hoort nee. zoiets keks, hè? Nee, maar het, ja. wordt, het wordt bij bellen, bijna elke uitzending, hoor je het op de radio... hoor je het even van, uh, ja, je moet even je Facebook raadplegen, hoor, enzovoort. Nee. Ja, ja. Ik vind het wel grappig, want ik heb het nog nooit gehoord... maar ik ga er eens op letten. ja. Maar ik wil best een Facebookpagina voor u aanmaken. Maar als u zelf geen computer heeft, dan heeft u er helemaal niks aan. Ja. Dan ja. heeft u straks allemaal Facebookvrienden, maar dan kunt u het helemaal niet... Uh... Weet u dat ik al twee keer een, een, een computer gehad heb en weer heb weggedaan? Ach, dan lukt het niet. Dat, dat, uh, was, dat vond ik zo irritant. Altijd. Nu ook. Ik die woordenboekenlijsten van, van, van dat woordenboek, groot woordenboek Engels-Nederland... Ja. Om daar dan te vinden wat Facebook is. Dat staat er helemaal niet in. Maar waar Dat woont u dan, meneer Van der Pas? Ik woon in Breda. Oh. In een hele nette buurt. Ja. Waar ze allemaal computer hebben. Ja, nee, ja, ik, nee, ik, ik ben, denk ik, ik rijd wel even naar u toe met mijn laptopje. Dan laat ik het u zien. Maar Breda vind ik dan <laughs> ik ben, net weer te ver weg. Ik bent zeer welkom. Ik zal u ook zeggen... Ik ben leraar Frans altijd geweest. Ja. Maar ik ben nu al bijna twintig jaar met pensioen. En... Uh, ja, dan kom je dat Engels tegen. Maar ja. het woord Facebook bestaat niet in het Frans en in het Engels. Ja, het staat er niet in, gewoon. Nee, maar het is natuurlijk gewoon een naam. Die, een naam dat gegeven is aan een bepaald systeem. Ja. En dat is... Uh, maar ja, het is wel... Um... Maar weet u nu wat het is, meneer Van der Pas? Heb ik het nu duidelijk uitgelegd? Uh, nee, hè? He? Nou, de term smoele is ja. natuurlijk... Toch wel erg duidelijk. Oké, okay, oh gelukkig. Want, want, want dat begrijp ik, hè? Ja. ja, oh gelukkig. En dan is het dus een, een korte beschrijving van uh, iemand. Laat we het zo zeggen. Ja. Ja. ja. En dat kan naar alle mogelijke details uh, uitswermen en zo. Dat, ja. Uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, en ik kan dus zien, stel nu dat u een Facebookpagina had. Ja. Dan kon ik bijvoorbeeld heel goed zien of u en ik dezelfde vrienden hadden. Ach, ja, ja, ja. Want nu maak ik het misschien wel weer onnodig ingewikkeld. Nee, nee, nee, oh, ik vind dat gelukkig. interessant, ja. Ja. Ja, ja. Maar kunt u mij nu nog even helpen? Ja, graag. Want ik had een beetje de discussie vannacht met iemand... of ik nou uh, u moest zeggen tegen luisteraars. En ja. u bent eigenlijk de eerste uh, vannacht... Waar, waar ik toch uh, heel gevoelsmatig de hele tijd al u tegen zeg. Ja, en ik heb een hulp, die ja. uh, heb ik al dertig jaar. Ja. En die zegt ook... Hardnekkig, met grote hardnekkigheid Altijd u <laughs> tegen mij. <laughs> maar u bent ook een u, toch? Een beetje? Uh, uh, ja. Dat ja. Zijn, uh, alle leerlingen en iedereen... De, de, er is nooit iemand die me met jij en jou uh, nee. aanspreekt. maar u bent gewoon geen jij. Nee, nee. Nou, ik ga dat zo dan maar een beetje inschatten, denk ik. Zo per persoon, dat ik gewoon een beetje inschat of iemand een jij of een u is. En als zijn, de... Ja, ik denk dat veel... Uh, uh, u uh, mensen dat die eigenlijk graag met jij worden aangesproken. Vooral als de relatie is zoals die tussen u en mij nu. Ja. ja. ja. ja. Nou, um, ik hoop dat u er, dat u nu voortaan als u Facebook hoort dat u dan denkt van nou ik weet wat het is, maar het is belachelijk dat ze het zomaar roepen alsof iedereen dat heeft. Ja. Dat, en dan ben ik het volledig met u eens. Ja. Oh, oh ja, dat vindt. Dat hebt u zeer goed geformuleerd. Ja. Hoor. Ja. Nou, fijn. Ik het zal het doorgeven mij... aan de collega's via Facebook. Ja, ja, ja graag. En, en het geeft mij een beetje troost. Zo van: Goh, ja. Want mijn, mijn kinderen, ja, dus een ingenieur en weet ik wat allemaal. Oh. Die, uh, maar dat doet er verder niet toe. Mm. Die vinden mij een flauwe, een, een gekke vent. En Facebook, ja, ja. En dan weten ze niet hoe ze het moeten leggen. Oh. Maar. Uh, ze vinden dat het normaalste woord van de wereld. Ja, maar ja, het is natuurlijk. De, dat ze, als je de dag in de goud gewoon mee werkt, dan, dan ja, denk je van. Ja. Maar het is nu volstrekt duidelijk. En als u nog een keer vragen heeft, dan belt u maar hoor. Mag ik dat, ja? Graag. En u heet, u heet mevrouw de Jong? Hè? Ja. Zal ik eens u een klein verhaaltje, een verrassendje vertellen nog? Mijn vrouw, die helaas um, al een jaar vijf dood is, die heette ook de Jong. Oh, maar zal ik u dan vertellen, meneer Van der Pas... dat de jong de meest voorkomende achternaam van Nederland is? Ja, hè? ja, dat klopt. Ja, toch. Maar uw vrouw was denk ik niet familie van mij, want dan had ik het geweten. Nee, haar, uh, haar ouders die woonden in Tilburg. Oh, nee. Haar vader was architect. Oh, nee hoor, nee. Maar ik die heb dingen. het er uitstekend mee kunnen vinden, hoewel ik geen de Jong heet. Nee. Nou, gelukkig maar. Ik heet Tom van der Pas. Ja, m dat uh, was duidelijk. Nou, ik, ik um, uh, hoop u nog eens te spreken. Uh, ik vind het echt interessant. Fijn, tot de en, volgende en ik, keer. Maar het zijn interessante programma's en u brengt ze interessant. Kijk, zo mag ik het horen. Ja, hè? <laughs> Dank ja. u wel. Ja, maar dat is leuk, hoor. Ja. ja. En dat zou ik echt niet zeggen als het uh, niet waar was. Maak u zich geen zorgen. Oh, nee, ik zal me geen zorgen maken. Nee. <laughs> en ik, ik wens u vast wel trusten. En ik wens u veel succes met het werk, hoor. Dank Dag. u wel. Dag. Dag, meneer Van der Pas. Alles over meneer Van der Pas is na te lezen op onze Facebookpagina. En kijk vooral ook even op uh, Nachtsuster.net. Dan kun je chatten. En als je wil weten hoe een chat werkt en wat dat precies is... bel dan ook naar 0800-1121. Maar bel vooral ook met vragen en antwoorden. Dit is uh, heel toepasselijk. Facebook to Facebook. Daarmee is die afgelopen face-to-face -face van uh, Piet Townsend en um, naar aanleiding van het verhaal van meneer van der Pas die graag wilde weten wat uh, Facebook was. Ik ben wel een beetje de socia social media expert aan het worden... zo meer in de dag. Mensen uitleggen wat Twitter is, wat Facebook is. Ik ga er een bedrijfje in beginnen en um, uh, hoe je me kunt bereiken vind je op mijn Facebookpagina 0800 1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met nieuwe vragen of als je een antwoord weet op een vraag die nog open staat. Dat zijn er niet zoveel meer. Maar Douwe is nog op zoek naar adviezen en tips over hoe die vliegangst kan overwinnen. En Eline wil graag alles weten over hoe, het, uh, hoe de seinen bij de treinen werken. Hoe, de sein, sein, seins, seinen, seins, treins, hoe het uh, werkt met het uh, rode licht bij de trein. Waarom dat uh, precies andersom zit als bij een verkeerslicht. 0800 1121. Stan, goedenacht. Goedemorgen. Ach, goedemorgen. Heb je geslapen? Nee, ik ben aan het werk. Oh, wat ben je aan het doen? Beveiligen. Ach, natuurlijk. En wordt word alles antwoord. weer goed beveiligd vannacht? Oh, jawel. Oh, jawel. <laughs> het is lekker rustig. Mooi. Ja. En jij weet waarom de drie... wanneer er 53 weken in een jaar zitten? Nou ja, ik heb er even over kunnen nadenken vannacht. Oh, en ja. ik denk dat ik wel een redelijk antwoord heb. Het is in principe gewoon een heel eenvoudige rekensom... Um, een jaar heeft 365 dagen en 52 weken, maal 7 dagen, kom je uit op 364, dus dan hou je elk jaar één dag over. Ja. Dus uh, logischerwijze zou dan eens in de 7 jaar een extra week komen, maar dan heb je natuurlijk nog het schrikkeljaar, ja. dat eens in de 4 uh, jaar komt... Dus dan heb je uh, na vijf jaar heb je dan al één of twee schrikkeljaren gehad. Het ligt eraan wanneer je begint met tellen natuurlijk. En dat geeft dan uh, ook weer een extra dag. Dus dat komt neer dat dan eens in de vijf à zes jaar een extra week uh, in het jaar is. Ja, het klinkt logisch, maar volgens mij werkt het niet zo. Ben, ik ben, dan ben ik misschien heel irritant. Maar volgens mij werkt het niet zo dat als je... Um, uh, je hebt een jaar van uh, 365 dagen. Ja. En uh, op een gegeven moment dan heb je een jaar van 52 weken en een dag. En je hebt een jaar van 52 weken en twee dagen. En een jaar van 52 weken en drie dagen. Volgens mij heb je gewoon één keer in de zeven jaar een week extra. En één keer in de zeven jaar zes dagen extra. En één keer in de zeven... Of zoiets? Nou, als je het zo bekijkt, dan kun je een keertje op een kalender kijken. Um, daar staat dan in week 1. Dat weet ik dan zo even niet uit mijn hoofd. Maar um, het is mogelijk dat week 1 dus op um, 1 januari begint. Ja. Yeah. Zoals morgen. Oh ja. Um, maar het kan ook zijn dat... Um, Week 1 dus, zeg maar, ik noem maar even wat, op 3 uh, of 4 januari begint. Ja, maar als week 1 dus, begin, begint een week eigenlijk op maandag of op zaterdag? Op uh, maandag, op hè? Op maandag, ja. Want dan zitten we dit jaar goed, denk ik. Als 1 januari op een maandag is, dan heb je het zo lang mogelijk een jaar. Uh, Qua weken. Even. Ja, ik zit van, van 2011, oud... hè? 2011... Even kijken, 31 december 2011? Ja? Wat voor dag is dat? Dat is een goede vraag. Ik zit ja. nou in de auto, en ik kan het even niet nakijken. Nee, maar dan kan iemand op de chat wel, denk ik. Dat denk ik zomaar hoor, want uh, dat hoop ik dan altijd. Mensen op de chat die kunnen zo even het even hele internet even afstropen. <lacht> en dan gaat er iemand, die kan vast wel eventjes... Uh, even kijken. 31 december is op een zaterdag. Dus waarschijnlijk hebben we dit jaar, of nee, komend jaar... is waarschijnlijk een jaar met een extra week. Of met de extra zes dagen. Wij zitten, als ik mij niet vergis, nu in week 53 van 2010. Nu op dit moment? Dacht ik. Ja, ja. <laughs> nogmaals, uh, ik zit in de auto, ik kan niet alles... Ja, maar dan uh... hebben we dus dit jaar een 53ste week. Ja. Oh, ik weet er echt helemaal niks van. Ik moet het voor me zien. Ik moet een kalender voor mijn neus. Dan snap uh, ik het. Als dat uh, 1 januari op een maandag valt... Ja. Dan uh, gaan er 52 weken voorbij. En uh, dan op een gegeven moment wordt het automatisch 31 december. Uh, maar dan bestaat er dus een kans van... hoe dat de dagen uh, precies in de week vallen... dat... Uh, ...de laatste dagen van december bij week 1 van volgend jaar vallen, dan heb je dus maar 52 weken in dat jaar zitten. Maar het kan ook zijn dat um, bijvoorbeeld um, de eerste vijf dagen of de laatste vijf dagen van december, um, dat dat dan in week 53 valt... ...omdat dan in januari die eerste twee dagen weer bij week 53 gebroken <lacht> worden. Oh ja. Ja, precies. Als het een beetje duidelijk is. Ja, nee, dat snap ik. Maar dan, dan hebben we nog niet echt een... Stan, ik ga nog even naar Lini voor het nieuws. Ik probeer het nog even, maar bedankt voor je voorzet. Stan? Stan is van omgevallen. Maar Lini is er denk ik nog. Lini, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, ik, uh, ik, het is toch allemaal heel simpel? Nou, gelukkig. weken, jaar. Is... Ja? En 4 x 13 weken is 52. Het uh, uh, 364 dagen. Ja. Maar je hebt altijd maar 52 weken. Ja. Altijd. Ja. Alleen één keer in de. En dat is 364 dagen. En eens in de vier jaar is het 365 dagen. Ja. Maar die dag vervalt toch altijd weer. Het is nooit anders. Er is geen twee, 53ste week. Nooit. Huh? En niet. Er is echt geen 53ste week. Oh? Nee. Oh? maar dat is een raar ja, verhaal. Nou, de... Marja, die heeft een keer een hele week extra uitbetaald gekregen. Ja, nou, dat is een goede baas geweest. Dat was in plaats van een dertiende maand, kreeg ze een 53 e week. Ja, dat Dus eigenlijk dat een hele slechte dat... baas. Nee. De, de, de, dat is gewoon. De dertiende maand is gewoon dat ze om de vier weken betaald worden. Mm. Misschien heeft ze dan die dat jaar daarna maar 51 weken uitbetaald gekregen. Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat, dat, dat zou ook nog kunnen, maar reken nou zelf eens uit. Uh, ja. Ik ga het proberen. Ja. Maar daar heb ik even nog een uurtje voor nodig, denk ik. Nou, het is heel simpel. Drie maanden is 13 weken. Ja. 4 13 weken is 52. Ja. Maar 365 gedeeld door. En dat wordt dan 52 weken voor de 364 dagen. Ja. En dan eens in vier jaar krijg je 365. Ja. Ik ga nog even puzzelen, Lini, maar we moeten nu naar het nieuws. Bedankt voor je bijdrage. Oké, okay, dag. Goeiedag, dag. O, ging weer makkelijk. Uh, blijf bellen hè, naar 0800 1121 met vragen en antwoorden.